10 uur. Het nos Journaal Door Alt -Megens. De werkloosheid in Nederland loopt sneller op. In april zijn er volgens het CBS 24.000 mensen bijgekomen die zonder werk zitten en op zoek zijn naar een baan. Economieredacteur André Meinema. De teller staat nu op 489.000 mensen die ingeschreven staan als werkzoekend. Dat is 6,2 van de beroepsbevolking. En daarvan hebben 292.000 mensen een WW-uitkering. De werkloosheid is dus opnieuw weer flink aan het stijgen. Vorige maand eh, ging het nog maar met 2.000 omhoog. In de maand februari zelfs even omlaag. Maar nu dus met 24.000 toegenomen. Loopt gestaag op, houdt dus ook gelijke pas... en tredt met de recessie en de moeizaam draaiende economie. In april werden vooral meer mannen werkloos. Met name jongeren en mannen ouder dan 45 jaar.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 Aanvullende arrangementen en door wat preciezer aandacht te geven aan waar de problemen van die leerlingen zitten, denken wij dat er een groot deel van de mensen die nu blijven zitten straks gewoon over kunnen gaan en eh, nou, gemotiveerder hun schoolloop aan kunnen vervolgen. De vakbond wil dat het ministerie van Onderwijs geld vrijmaakt voor een proef, maar heeft daarover nog geen contact gehad met de minister. De VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, juist zo'n proef toe.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 Het weer zonnig en droog, met alleen in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. 22 graden wordt het aan zee, 28 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon bij iets lagere temperaturen. Aan de verkeersinformatie De ochtendspits is nog niet voorbij. Er staat 70 kilometer file in totaal. De files die opvallen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... staat voor Bokstol, 4 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer kan alleen over de vluchtstrook... Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen Nieuwegein en Maarsen... 7 kilometer file, daar is een bus gestrand, 1 rijstrook is daar dicht. De A7 Heerenveen richting Afsluitdijk voor Oude Hasken, 2 kilometer na een aanrijding, 1 rijstrook is daar dicht. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid is het nog druk... voor het watergrasmeer staat 5 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 4 kilometer... daar ligt olie op de weg, de rechte rijstrook is dicht.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 Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl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 Sven Kokkelman. Belasting op woon-werkverkeer zal leiden tot chaos. DNA-test tegen illegale visserij. Ook ontwikkelingswerkers leren bij. Wij als organisatie kunnen natuurlijk niet met iedereen overal dit soort werk doen. Maar wat we wel kunnen doen is iets uitproberen, een voorbeeld hebben wat goed werkt. En dat proberen te verspreiden. Dat vind ik dat ik nu effectiever bezig ben dan een aantal jaren geleden. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Als de reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer in 2013 wordt belast... zoals de Koenderspartijen partijen overheen zijn gekomen... dan wordt het hier één grote chaos, stelt Jan Bertram Rietveld. En die is fiscalist bij Belastingadvieskantoor Ernst Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt het hier één grote chaos? Ja, ik begrijp wel dat als je gaat bezuinigen dat je naar de reiskosten kijkt... want er gaat enorm veel geld in om. Alleen de methode die ze kiezen is wat ongelukkig... omdat um, het onderscheid tussen woon- werkverkeer en zakelijk verkeer lijkt zo simpel als het maar wat kan zijn. Maar die wetgeving hadden we ook tot 2004. En toen hebben we enorm veel discussies gehad met de fiscus, enorm veel procedures, omdat het buitengewoon lastig is om als werkgever goed in beeld te hebben waar een werknemer nou altijd is. Nou ja, je, je vult een declaratie in als je tijdens je kantoortijden of je werktijden ergens naartoe moet voor je werk. En dan zet je er ook bij welke tijdstippen je uh, daar naartoe bent gegaan. Ja, maar de arbeidsplaats in het kader van woon-werkverkeer. dan denken we allemaal aan je eigen kantoor. met een bureautje, een koffiezetautomaat. en je eigen foto's van je eigen kinderen. Alleen in de fiscale rechtspraak hebben ze gezegd. dat is iedere plek waar je voor je werk komt. Zo ben ik vanochtend nog even langs een collega gereden. om een dossier langs te brengen. en vervolgens er naar kantoor te gaan. Daar heb ik twee kilometer voor omgereden. En wat moet mijn werkgever daar dan mee doen? Moet hij dan zeggen. van nou dat hele stuk is toch woon-werkverkeer? Of hij heeft twee kilometer omgereden. voor zijn uh, werk. En zo hebben we in de afgelopen jaren. in de rechtspraak. veel variëten gezien van werknemers die tijdelijk op een project zitten, werknemers die verschillende projecten tegelijk doen, werknemers die heel veel bij klanten zitten. En in iedere situatie moet je dus als werkgever gaan afvragen van is deze werknemer daar nou zo vaak geweest dat het tot zijn vaste arbeidsplaats gaan behoren. Ja, hoe weet u dat dit zal gebeuren in de praktijk eigenlijk? Omdat we deze wet tot en met 2003 zo gehad hebben. En in 2004 is die met veel kabaal door de Tweede Kamer afgeschaft. met de mededeling van ja, dit is administratief niet haalbaar. Dit is, uh, sluit niet meer aan bij de belevingswereld van werkgevers en werknemers. Dus laten we hier eens een hele duidelijke vereenvoudigingsmaatregel nemen. en laten we gewoon werkverkeer gelijkstellen met zakelijk verkeer. Ja. Dat was een zegening. En die zijn we nu weer kwijt. Ja, nou staat u niet bepaald alleen in deze opvatting. In 2010 is op verzoek van de toen nog staatssecretaris Jan Kees de Jager onderzocht. wat de gevolgen van deze maatregel zouden zijn. En toen werd duidelijk dat er forse bezwaren aan kleven. Hoe kan het nou dat uitgerekend dezelfde Jan Kees de Jager nu aan het hoofd van die Kunduz-coalitie, zal ik maar zeggen... bij de uh, uitonderhandeling van dat lenteakkoord... tot deze maatregel beslist. Hij moet bezuinigen. Ja. Maar gaat hij op deze manier bezuinigen? Nou, het gaat wel geld opleveren. Alleen ik denk dat er andere methodes zijn waar je datzelfde geld ook kan ophalen. Waarbij je aanzienlijk minder administratieve lastenverlichting en onzekerheid bij het bedrijfsleven achterlaat. Je, je zaalde de werkgevers in Nederland nu wel op met een enorm stuk administratieve last die ze bij andere methodes mogelijk niet zouden hebben. Wat zijn de kosten daarvan? Ja, dat is lastig in te schatten, omdat we dat in 2003 uh, voor het laatst hebben gehad. En we helemaal opnieuw zouden moeten gaan kijken wat de software kan, uh, hoe de reispatronen van werknemers zijn, wat de mogelijkheden van het openbaar vervoer zijn. Dat, dat gaat zich in de praktijk nog bewijzen, daar ja. durf ik geen inschatting van te maken. En niemand moet het gaan controleren, neem ik aan. Daar hebben we de Belastingdienst voor. Ja, en de Belastingdienst heeft uh, voor het huidige werk al te weinig mensen, hoor ik altijd. Um, ja, sterker nog, ze hebben aangegeven dat een van de doelstellingen is met name fors in te, krimpen, in te krimpen op het controleapparaat. En dit is nou juist een van de items geweest waarbij bij de oude looncontroles die de tot tot met 2003 heel veel deed, altijd naar voren kwam omdat er altijd verschil van mening over was. Ja, het lijkt bijna net alsof de linkerhand niet meer weet wat de rechter doet. Nou, de rechter gaat het juist terugkrijgen. <laughs> ja, maar goed, als de rechterhand geen vingers meer heeft om er in de beeldspraak te blijven, namelijk geen werknemers om te controleren, ja... ja. Bij rechten verwees ik overigens naar de rechterlijke macht. Maar ah. eh, die gaat het nog druk krijgen. Ja, laten we het zo zeggen. Ze moeten ergens geld vandaan halen. En dat je naar de reiskosten kijkt, begrijp ik. Alleen ja. alsjeblieft niet op deze methode, is onze oproep. Ja, goed. Het levert 1,7 miljard euro op, blijkt nu. Waar die Koenders-partijen voorzichtigheidshalve rekening hadden gehouden met 1,2 miljard. Het levert dus inderdaad geld op. Uh -huh. Wat wilt u dan? Nou, als, zelfs als je het helemaal binnen de reiskosten zou willen houden... vind ik het wonderlijk dat ze uh, de lease die de auto helemaal niet de privé hebben aangepakt... Uh, de lease-rijders de die de, de, lease die de auto helemaal niet de privé rijden... dat ze die, de vrije, dat ze die gaan aanpakken. Ja. Maar de werknemers met een leaseauto die ze wel voor privé en zakelijke doeleinden uh, hebben... die blijft buitenschot. En dat zijn heel vaak werknemers die juist kiezen voor de leaseauto omdat het goedkoper is. Ja. Dus daar zou je eens kunnen gaan rekenen. En als je dan toch iets met de reiskosten wil doen... ja, ja we hebben nu het onderscheid tussen zakelijk... waar je straks nog wel 90 cent voor mag krijgen... woonwerk. werk waar waar je straks niet 19 cent voor mag krijgen. Hou diezelfde gelijkstelling en ga eens kijken naar het uh, aantal centen per kilometer. Breng dat terug naar 12 en reken eens uit wat je nodig hebt... om uh, een extra leasebijtelling om te zorgen dat het hetzelfde bedrag ja. uitkomt. Nou ja, goed. Eerder is wel eens onderzoek gedaan naar 16 of 17 cent... en toen bleek dat dat per 200 of 300 miljoen oplevert. Nou, dat is een vrij groot gat met 1,7 miljard. Ja. Uh, daarom zou je eens moeten gaan kijken hoe ver je kan moet gaan uh, met een gelijkgesteld bedrag. Houd dan het openbaar vervoer vrij, zodat je de wegen ook ontlast en uh, werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid geeft om ook zakelijke reizen, werknemers de prikkel geeft om die zakelijke reizen op die manier te doen. Ja. Je haalt toch een heleboel geld binnen ja. en je haalt een heleboel administratieve last buiten. Ook dit ja. is natuurlijk geen populaire maatregel, omdat iedere werknemer dat in zijn portemonnee gaat merken. Ja. Maar uh, als we dan toch pijn in de portemonnee moeten gaan krijgen, en we nemen dat voor lief, dan liefst wel op een methode die voor de werkgever niet ja. heel veel risico's en administratieve last meebrengt. Goed, het Centraal Planbureau moeten nog overheen, die zijn aan het rekenen op dit moment... dus het kan ook best zijn dat uh, ze daar tot dezelfde conclusie komen als u. Ik hoop het. Goed, VVD en CDA hebben gevraagd om een reactie... maar die willen voorlopig niet reageren. Ik uh, dank u wel, Jan Bertram Rietveld, fiscalist bij Ernst Young. Graag gedaan. Een jaar geleden verschenen de eerste berichten. In de driehoek tussen Kenia, Somalië en Ethiopië... hebben zeker 11 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig. Een inzamelingsactie volgt Laat uw hart spreken, vooral voor de kinderen. Geef...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 Het was de ergste droogte in 60 jaar, dames en heren. En toch kenden we die beelden uit de hoorn van Afrika al. Weer zagen we mensen die blijkbaar niet in staat zijn... zichzelf te redden en de hand ophouden. Maar is dat de hele werkelijkheid? Is er ook sprake van eigen initiatief en vooruitgang? Op zoek naar antwoorden op die vragen... reist Egbert Hermsen deze week door het zuiden van Ethiopië. We waren natuurlijk jong en, uh, en idealistisch, denk ik. Maar toen was u... Even kijken, 24 jaar. Ik kan me herinneren, we stonden op het vliegveld en we hadden nog niet eens een, een visum. Op het einde van de manier was dat, uh, was dat niet geregeld. De mevrouw aan de balie zei van, ja, maar u kunt, uh, u kunt zo niet weg als u geen visum hebt. Waarop mijn antwoord in die tijd, naïef als ik was en idealistisch als ik was, zei, ja, maar ze weten dat we komen. <laughs> er wordt op ons gewacht. Als jonge fysiotherapeut besluit Ton Havenkoort om in de ontwikkelingshulp te gaan... Na een periode in Zambia volgde werk in meerdere landen. En vandaag de dag stond Havenkort coördinator van de hulpprogramma's van ontwikkelingsorganisatie Cordate Mensen in Nood. in Kenia, Oeganda en Ethiopië. En 33 jaar na zijn idealistische, noem het naïeve vertrek naar Afrika. rijden we samen door het grensgebied van Ethiopië en Kenia. Het rampgebied van vorig jaar. Het is Acacia-land. De bomen die je ziet dat zijn Acacia-bomen en die struiken. En dan wat kleine struikgewas. Typisch uh, pastelistengebied. een typisch gebied om met uh, veeën rond te trekken. En we rijden nu naar, als we hem kunnen vinden? We, we rijden nu naar een, uh, een spaarbekken eigenlijk, uh, een waterpan. En, uh, een van de activiteiten is om, om dat soort dingen te maken, maar daarna ook te onderhouden. En we zullen zien hoe de conditie van, uh, van die pan uh, nu is. Dit was eigenlijk al aangelegd tijdens een eerdere fase. Maar ja, in de loop van de jaren loopt het toch weer vol met, uh, met, met zeelt eigenlijk en met zand. Het is dus nu 5000 uh, kubieke meter. Met de hand gedaan door de, door de mensen zelf. Wat we gedaan hebben is geld beschikbaar gesteld voor mensen om dit werk te doen. En ze het is dus vorig al... jaar? Ja. Het werk moet gedaan worden, dus het is een mooie gelegenheid om juist tijdens die droge periode werk te verschaffen. Waarmee dan uh, ja, uh, additioneel voedsel gekocht kan worden? Dat was de bedoeling. Dus niet iets geven als een gift, maar even heel cru gezegd: mensen laten werken voor de hulp die ze krijgen. Mensen geld laten verdienen voor infrastructurele werken die later weer verdiend kunnen zijn. Nou, je ziet het. Die vol lopen met water. Dat heeft, uh, heeft, voor langere tijd heeft dit uh, de functie om water te voorzien voor de beesten. Er zijn natuurlijk behoeftigen in een gemeenschap die niet kunnen werken, die ziek zijn, die oud zijn. Daar heb je een ander systeem voor. Maar voor degene die, uh, die werk en arbeid kunnen leveren, die, uh, die zet je op deze manier ja, in. Samen doen. Uh, ook, ook dit is, uh, is natuurlijk weer bedacht. En, uh, en gepland in samenwerking met de, met de gemeenschap. Samen komt je door die afspraak, oké, okay, we gaan dat doen, we gaan het verbreden, we gaan het verdiepen. En daar uh, staat zoveel uh, geld voor jullie tegenover. Prima. De external support will not. Het leven van de community, het leven van een district or the life of het leven van een Dr. Mouillonnet noemt iedereen hem. Een ervaren veearts met een uitgesproken mening en de gids op onze tocht. Want na lang werken bij de overheid is hij de laatste jaren actief bij diverse ontwikkelingsorganisaties. Vooral in het zuiden van het land, omdat daar de nomaden met hun vee wonen. Vee waar hij zoveel verstand van heeft. Voor Cordate coördineert hij nu de hulpprogramma's die met vorig jaar ingezameld geld worden uitgevoerd. En zijn mening? Hulp is goed, maar mag mensen niet ontslaan van het zelf de handen uit de mouwen steken. You know, I'm very sorry that when I look, sometimes they said uh, in our community they said, oh, why is the government uh, cannot do this? Why is the government doing this? I said, is the government is first to think for you. If I'm not thinking for myself, you have to change your life by yourself. Continuous aid. Helemaal mee eens, zegt Ton Haverkort: Niet alleen maar helpen en geven, maar mensen zichzelf laten helpen. Ik denk dat onze rol is om proberen samen met de mensen te kijken... wat kunnen we er samen aan doen? Waar kunnen we iets op een andere manier doen zodat we verder kunnen? En ik denk dat dat precies wat is wat er gebeurt. Maar, zoals hij zegt... daarna moeten ze het zelf oppikken en verder doorgaan. Want wij als organisatie kunnen natuurlijk niet met iedereen... overal dit soort werk doen. Maar wat we wel kunnen doen is proberen, iets uitproberen... een voorbeeld hebben wat goed werkt... en dat, uh, en dat proberen te, te verspreiden. En als je naar jezelf kijkt? Ik ben daar Een machine. soort rekensom maakt van 30 jaar? Ja, nou dan vind ik dat ik nu effectiever bezig ben... dan, uh, dan een aantal jaren geleden. Ja, zeker weten. <laughs> en ik vind ook wat hij zegt... Kijk, ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Dat is ook waarom we dit werk doen. Hè? En kijk, en, en, en de wereld ontwikkelt in, op een hele snelle manier. Ethiopië uh, ontwikkelt op een hele snelle manier. Dus de aansluiting moet wel gevonden worden. Want als we die niet vinden voor sommige mensen, dan zullen ze buiten de boot vallen. Ik denk dat het een taak is die we ook hebben om te proberen die aansluiting samen met ze te, te maken. Zodat ze niet uh, achterblijven. Daarom doe ik het wel. Oh ja, hoor. <laughs> Bijdrage was dat van Egbert Hermse in het zuiden van Ethiopië. En morgen gaat hij verder met de volgende mededeling. Geen toekomst zonder jeugd. Kinderen die naar school komen, die krijgen hier een lunch aangeboden. Zodat ze ook gewoon goed kunnen leren en weer energie genoeg hebben om naar huis te lopen. Maar als er geen water meer is, dan zullen er meer en meer kinderen niet meer naar school komen. Dan kan dat eten niet gemaakt worden. Ja, morgen hoort u dus meer vanuit de hoorn van Afrika en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland @kro.nl. Straks DNA is het nieuwste wapen tegen visfraude. Maar je eerste ochtendhumeur, hier is Henk Spaan. Tofik DiBi neemt het op tegen Jolande Sap. Dat wordt dwergwerpen bij GroenLinks. Met Sappi en Dibi naar de politieke Paralympics. Met alle respect voor de gehandicapte sport. Geen kwaad woord over gehandicapten sport. Moet zeer gezond zijn. Sommige deelnemers gaan er weer van lopen. Maar niemand zal die strijd tussen Sappi en Dibi een titanengevecht noemen. Het is niet dat er zwaargewichten in de ring staan. Sappi is nooit over het trauma Halsema heen gekomen. Ze was het meisje, schuin achter Femke, dat zich wel liet versieren. Alle jongens wisten dat, maar ze keken naar Halsema. En Dibi had op straat in Amsterdam-Nieuw-West een broertje dat wel kon voetballen. Jamal Dibi was de panakoning van de pleintjes. En hij had een broertje dat kon leren. Hoe vaak moest Jamal niet voor hem springen... als ze weer eens voor de grap zijn brilletje eraf wilde trekken... Het is sneu dat het leiderschap van GroenLinks... wordt betwist door mensen die ervan doordrongen zijn... tweede keus te zijn. Nu zijn de leden van GroenLinks dat natuurlijk ook... met hun paranoïde wanen over de ondergang van de wereld. Nee, ik heb geen mobiele telefoon. Daar krijg je een tumor van. Heb je het gehoord? Wim Jansen is opgenomen. Hij woonde onder een zendmast. Straling, weet je wel? Het gedachtegoed van GroenLinks... Arme Tovik Dibi. Hij deed het zo goed. Elke vrijdag nam hij couscous-salade van zijn moeder mee voor de fractie. Iedereen vond het lekker. Hij was Sappi's gay best friend. Zijn wereld staat op instorten. Henk Spaan, morgen in het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Tu ma Ik je t'ai. promis en je De zomer komt eraan. Zou je bijna denken. En Gret was dat met Tué Foutu. Het is zes uh, voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Controleurs in de visserij kunnen binnenkort een DNA-test gebruiken. om illegaal gevangen vis op te sporen. Het is uh, onderdeel van een Europese campagne tegen visfraude. Een probleem dat, ondanks alle goede bedoelingen. nog steeds een groot gevaar is voor de visstand in onze zeeën. Gerben Jan Gerbrandy. Goedemorgen. U bent d 66 Europarlementariër. Een DNA-test tegen illegale vangsten. Hoe doe je dat? Ja, het is, het is jammer dat het nodig is, maar uh, er zijn nog zoveel illegale vangsten in de wereld... Uh, dat ze nu met DNA kunnen ze vaststellen waar precies de vis vandaan komt in de wereld. En daarmee kunnen ze dus ook vaststellen of vis uh, misschien uh, illegaal gevangen is. Maar de vraag is, hoe doe je dat? Ja, daar moet u de professoren over vragen. Maar via DNA kunnen ze uh, precies achterhalen uit welke zee de vis komt. Het uh, is fantastisch dat ze dat gelukt is. Want dat kan een hele belangrijke rol spelen bij het opsporen van uh, illegaal gevangen vis. Maar goed, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Komt een kotter, komt, uh, of zo'n uh, zo zo drijvende visfabriek, die komt dan een haven binnengevaren? Meer het aan? En dan? Ja, precies... Um... We moeten ons realiseren dat 90% van alle visbestanden in de wereld zijn overbevist. Uh, ongeveer 20% van alle vis is illegaal gevangen vis. Dus het probleem is gigantisch. Wat ze nu kunnen is door uh, een enkel visje te nemen uit een grote vangst... kunnen ze precies traceren waar die vis vandaan komt. betekent dat als iemand de, uh, de haring verkoopt als vis uit de Atlantische Oceaan... maar daar komt hij helemaal niet vandaan... dan kan dat bewezen worden en dan kan dat aangepakt worden. Dus laborant meldt zich aan de kade met een witte jas. Zegt, mag ik één haring van u? Ga terug met de haring naar zijn laboratorium. Legt de haring onder de microscoop. Precies, zo werkt het. Uh, overigens zijn laboranten daar nu ook al bij betrokken, want hygiëne rond vissen is ook altijd een heel belangrijk element. Dus zo nieuw is dat niet. Um, maar het, het biedt een, een, een fantastisch nieuwe manier om te voorkomen dat de oceanen nog verder leeggevist worden. Maar is dit niet een mijl op zeven en kost het niet klauwen met geld om iedere keer uh, uh, één vis uit een lading van een kotter te halen naar de, het laboratorium te gaan en al dat werk te doen? Nou kijk, dit gaat natuurlijk op, uh, op basis van steekproeven, dus dat valt allemaal wel mee. Uh, natuurlijk kost het geld, maar de kosten van uh, een, een totale lege oceaan... die zijn zoveel malen groter ja. dat, dat het dit heel erg veel uh, waard is. Wat kost een DNA-test op een vis? Nou, het zijn zo'n 20 euro per vis te kosten, maar ze zijn natuurlijk nog helemaal in prilstadium. stadium... dus die kosten zullen ongetwijfeld omlaag gaan als ze dat kunnen uitbreiden. Ja. Nou kan die test alleen nog maar bij haring, Atlantische kabeljauw, tong en heek. Ja, klopt. Um... Dus niet op uh, um, tonijn uh, um, en, en andere vissen die uh, eigenlijk nog door zijn? Nee, dat klopt. Maar dit, dit is een, een wetenschappelijke doorbraak. En uh, ze hebben zich nu op deze vier soorten gericht. En uh, ik kan mij zo voorstellen dat over een tijdje ze ook een heleboel andere soorten hebben toegevoegd. Ja. Ik hoop dan inderdaad ook uh, met name de blauwvintonijn die uh, met uitsterven bedreigd wordt. Ja. Um, want daar ook is de, de illegale vangst een van de allergrootste problemen. Goed. Uh, nou, mooi. Is het waterdicht? Um, het schijnt voor 95% waterdicht te zijn. Dus Antwoord ik... is dus nee, het is niet waterdicht. Nou, ik denk als je er uh, meerdere pakt en je hebt 95% zekerheid... dan uh, zit je heel dicht tegen de 100 en dan is het wel waterdicht. En wat gebeurt er dan als een visser inderdaad in een verkeerd gebied heeft gevist... en, en, uh, en de visstand heeft aangetast? Wat gebeurt er dan? Nou, Die kunnen hele hoge boetes krijgen um, en dat werkt echt afschrikkend. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat bij de uh, totstandkoming van het nieuwe visserijbeleid, daar zijn we nu ook in Europa mee bezig, waarbij opsporing van illegale vangsten een heel belangrijk onderdeel vormt, dat we dat echt een, een nieuwe impuls kunnen geven met deze nieuwe technologie. En als een visser nou een, een gevangen vis uit een ander gebied in de diepvries ligt en, uh, uh, en bewaart voor een controle, hoe weet je dan zeker dat, het, uh, dat de rest van de laatste uit hetzelfde gebied komt? Nou ja, kijk, dat, dat moeten we later maar zien hoe dat komt. Um, ja. ze, kunnen, nee, nee, nee, maar ze, ze kunnen op dit moment met die DNA, kunnen ze zelfs als het visje bij je thuis op bord ligt, kunnen ze nog achterhalen waar die vandaan komt. Um, er zijn natuurlijk ook een heleboel andere regels dat je moet registreren. Uh, we hebben camera's op schepen steeds meer. Dus dit is niet het enige middel om uh, illegale vangsten te, uh, te bestrijden. Hm. Maar ik denk dat het een hele grote rol kan spelen uh, bij de echte aanpak van de grote fraudes. DNA, test op vissen om uh, overbevissing en uh, visfraude te voorkomen. Gerber Jan, Gerbrandi, Europarlementariër voor D66. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter, zoals u weet. Hashtag zo'n GML Radio erachteraan. En u kunt uw commentaar daar kwijt. Bijna half elf, ik zei het al. Prem Radakishun zit ergens vast in een bloedhete bus met vogeltjes op de achtergrond. Goedemorgen, ja. Prem. Nou, geen bloedhete bus, Sven. Het klinkt heel raar. Ik dacht dat ik heel Nederland ken. En ik ken Nederland heel goed. Maar ik ben voor het eerst in mijn leven in de gemeente Roosendaal met een Z. Dat is de kleinste gemeente op het vasteland van Nederland. En wat het leuk is, luisteraars. Ze hebben maar 15, 12 arbeidsplaatsen, 12 FTE. En ze runnen een hele gemeente. En nu gaat het erom dat een heleboel gemeenten met de handen in hun haar zitten. Omdat ze goedkoper moeten werken. Het kabinet komt met bezuinigingen. Ik heb ook Mary Scholtes. Dat is de directeur van Belastingssamenwerking in Vierenlanden. En het gaat er eigenlijk om: moet een gemeente nog steeds alles doen? Of moeten we Roosendaal als lichtend voorbeeld voor heel Nederland nemen? Namelijk geen Gemeenteambtenaren meer, zo min mogelijk en toch een efficiënte gemeente hebben. Dat gaan we allemaal bespreken, hoort De volgende is sluiten, buiten. Het is echt, luisteraars, ik ben gezegend dat ik dit werk mag doen. En in een warme studio in Hilversum zit hij met zijn warme, aangename stem door Alt Radio 1, het NOS-journaal.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 GGD Nederland wil dat drank niet meer wordt verkocht in de supermarkt... en wil een minimumprijs voor alcohol. GGD-directeur De Vries keert zich tegen recente prijsacties van supermarkten... waarbij drie kratjes bier voor de prijs van twee de deur uitgaan. En verder pleit hij opnieuw voor het verhogen van de leeftijdsgrens... voor het kopen van alcohol van 16 naar 18. Nieuw-Zeeland heeft het strenge anti-rookbeleid aangescherpt. De prijs van een pakje sigaretten daar gaat de komende vier jaar met 40% omhoog. Voor een pakje met 20 sigaretten moet in 2016 in Nieuw-Zeeland... ongeveer 12 euro worden betaald. En Nederlandse bedrijven halen grote opdrachten binnen... voor het EK-voetbal in Oekraïne en Polen. Zo gaat het Apeldoornse bedrijf Brede Noord stroom leveren. In totaal worden 150 vrachtwagens naar Polen en Oekraïne gestuurd... om stadions, tv-uitzendingen en het verblijf van sporters van stroom te voorzien. En Philips zorgt tijdens het EK voor de verlichting van zes van de acht stadions. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog ruim 40 kilometer file. De langste files staan op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarsen, 9 kilometer. Daar stond een bus stil. Verkeer dat niet in de file wil staan... kan omrijden van Utrecht naar Amsterdam... via Hilversum over de A27 en de A1. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost... staat voor Knop het Watergraasmeer 5 kilometer file richting Den Haag. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, voor Lexmond, 5 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradakensjoen. gemeente een klein rijkje waar het bestuur alle taken en faciliteiten aan haar bevolking kan leveren. Maar de tijden veranderen. De maatschappij is gecompliceerd geworden. Er zijn veel regels en het moderne gemeentebestuur moet honderden, nee, wel duizenden taken vervullen. De komende stevige bezuiniging, gecombineerd met de extra taken vanwege decentralisatie, bezorgen veel gemeentebesturen koppijn. Dus moeten de zich wel afvragen of ze alles zelf moeten doen. Is het niet slimmer om samen te werken? Moet iedere gemeente een belastingdienst hebben... een afdeling ruimtelijke ordening, milieuambtenaren... een afhaal De allerkleinste gemeente van het vasteland... de gemeente Roosendaal in Gelderland... kan als voorbeeld dienen. Roosendaal heeft 1512 inwoners... en bij de gemeente zijn er 12 FTE's. Dus 12 arbeidsplaatsen. Bijna alles doen zij in samenwerkingsverbanden. Luisteraars, ik ben benieuwd wat u vindt. Vindt u dat uw gemeente alle diensten zelf moet aanbieden? Of vindt u het net als ik prima als ze samenwerken en een ander dan de gemeente de dienst aanbiedt. Natuurlijk alles in opdracht van de gemeente. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaap.ntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1 live. Vanuit Roosendal met de Z, welkom bij Primtime. Burgemeester Jan Hendrik Klein-Molenkamp. U, uh, u bent niet die Molenkamp van Amarintus, toch? Die, uh, u moet de microfoon wel dichterbij, bij je mond. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben de Klein Molenkamp van Roosendaal. <laughs> en uh, u bent hier burgemeester, uh, drie jaar geloof ik? Drie jaar, ja. Drie jaar. Wat doet deze gemeente nog zelf? Uh, ze doet een heleboel dingen zelf. Maar in ieder geval ze doet ze alle taken in opdracht van de gemeentebestuur. Ja, maar wat, welke ambtenaren zijn nog zelf met een uitvoerende dienst hier belast? Uh, in ieder geval voor dagelijks ophalen van, je, uh, van de burgerlijke stand, uh, je paspoort, je rijbewijs. Wat dat betreft wordt iedereen die hier nog komt ook echt als een klant behandeld. Ja, en uh, daarvoor heeft u één. Uh, uh, maar, maar, maar zeg maar, twee part-timers. Ja, en wie maakt die paspoorten? Dat doet het ik... u, u, u, u, Dat doet uw gemeente niet zelf. Nee, wij, wij maken de foto's en ah. hoe dat precies gaat, weet ik niet. Ze nee. worden keurig aangeleverd, maar. Uh, ik geloof dat geen enkele gemeente het zelf doet. Nee, Wie doet de groenvoorziening heer. De groenvoorziening uh, die doen wij uh, voor een deel zelf. Ja. En voor een deel doen we dat met WSW'ers... Uh, zodat die ook hier een taak kunnen hebben in het Rozenhaalse. En de belastingen? Belastingen, uh, als u problemen heeft, dan komt u bij een ambtenaar terecht. Maar het uh, taxeren van de panden, dat laten we aan professionals over. Wie? Een bureau? Een bureau, een pa particulier. Oké, okay, particulier. En... Dus wij werken heel veel samen met de gemeente, onze buurgemeente Reden. Aha. Maar we doen bijvoorbeeld de vuilophaaldienst. doen we gewoon particuliere bedrijven, die kunnen dat heel efficiënt doen. En die mogen daar gewoon inschrijven? Die mogen inschrijven. En de goedkoopste of de beste, de beste kwaliteitsverhouding, prijskwaliteit, die krijgt de order. En, en u bent vlak onder de rook van Arnhem. Is dat de reden waarom jullie altijd gemeente hebben kunnen blijven? Omdat jullie zo efficiënt zijn? Uh was het maar zo. We hebben een paar keer aan het, uh, aan het infuus gezeten... omdat ze ons wilden opheffen. En elke keer zeiden ze... het moet toch maar zelfstandig blijven. En daar hebben we twee redenen voor. A... We, hebben, we kunnen onze basisvoorzieningen gewoon goed zelf doen. En uh, de burgers zijn heel tevreden. Burgermeer, burgers willen ook graag dat we ze een zelfstandige gemeente hebben. Het tweede plaats is uh, dat we financieel gewoon gezond zijn op orde. Daar kunnen vele gemeenten een voorbeeld aan nemen. En het derde is, waardoor kleine gemeenten soms opgeheven worden... is dat ze bouwlocaties hebben. Nee. En dan zegt de grote gemeente, pik in, wij hebben jouw grond nodig... en wij zitten in de Veluwe. En niemand kan bouwen in de Veluwe. <laughs> dus we kunnen ook geen enkele bouwlocatie leveren. Nou, dat is dus eigenlijk de beste garantie... dat we zelfstandig kunnen leveren. Geen bouwlocatie. Geen bouwlocatie <laughs> hebben. Mary Scholtus, u bent directeur van de belastingssamenwerking Rivierenland. Wat doen jullie precies? Ja, belastingssamenwerking in Rivierenland is een uh, samenwerking van tien deelnemers, acht gemeenten, uh, een waterschap en een afvalstoffenverwijderaar. Nee, welke gemeenten zijn dat? Uh, dat zijn uh, de, een aantal gemeenten in het Rivierengebied. Culemborg, Tiel, uh, Maasdriel, Westmaas en Waal. Um, Gelder, Lingewaal. Lingenwaal, Lingenwaal, Lingenwaal um, Lerenen, ja, zijn er, ja. Je ziet, er zijn er veel. Wij, wij durfden er ook, toch? Ja, en sinds dit jaar bij beduursteden en dat uh, ligt uh, boven de rivieren. Oké, okay, wat, wat iedereen moet doen, iedere gemeente, wat de burgemeester de WOZ-waarde van de ja, woning ja. en die moet je en dan moeten ze uh, betalen. Uh, uh, en jullie zijn jullie een privéonderneming? Nee, het is zo, wij zijn een gemeenschappelijke regeling van die tien deelnemers. Dat betekent dat ze zo'n zijn eigenaar van ons. Ja. En um, wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Dus de gemeente en het waterschap zijn zelf degenen die uh, bepalen. Net zoals de burgemeester net aangeeft, zij zijn verantwoordelijk. En wij voeren uit. Bent u ambtenaar? Wij zijn ambtenaar, ja. Dus, dus als ik het goed begreep, is BSR uh, dat, dat, dat alle gemeenten zeg maar hun ambtenaar wegplukken... in een samenwerkingsverband gooien... En uh, als jullie winst maken, wat gebeurt met dat geld? Ja, dat uh, klopt eigenlijk inderdaad zo. En als alles wat wij uh, minder uitgeven, want dat is het eigenlijk... Uh, dat krijgt uh, de deelnemer dus op de gemeente weer terug. Dus komt weer ten goede van de gemeente. En hoe, tegen welke weerstand loopt u aan als gemeente moeten komen? U heeft nu een week bij het duursteen ja, dan gaat wel, ja. moet, moet u dan kletsen ja. als brugman? Nou, dat is wisselend. Wat je, wat je ziet is dat ook uh, wat, wat hier in Roosendaal gebeurt is dat uh, er zijn genoeg gemeentes die uh, constateren dat, dat er bezuinigingen nodig zijn. Dat het nodig is om uh, het werk efficiënter te doen en je het wellicht beter kunt uitbesteden. Ja, die zijn al, uh, die hebben een stap gemaakt en uh, vinden het dan ook uh, goed om met, uh, met BZ te praten in dit geval. Maar mevrouw is nu gewoon tussen u en ik, vergeet ja? even dat we op de radio zijn. Je, je, ik weet wat voor weerstanden er zijn. Ja. Oké, okay, wat? Wat, ja. waar, u, u weet ook hoe we met de gemeente om te praten. Wat is er in het hoofd van de gemeente dat ze zeggen... iets simpels als ja. dit wil ik niet uitbesteden. Ja. Wat, je, wat eigenlijk de belangrijkste zaken zijn... is wat altijd vooraan staat, zijn de medewerkers... En dat vind, ik wel, dat vind ik ook heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, wat moet ik met die medewerkers? Want ja, het werk gaat weg en wat ga ik met die medewerkers doen? En het tweede is ja, eigen identiteit. Het is toch een heel belangrijk issue in, in deze tijd. Met, met het samengaan van gemeenten, met het verdwijnen van gemeenten. En uh, ja, uh, ze willen toch graag dat hun, hun eigen... Uh, na, de naam van de gemeente tevoorschijn blijft komen. Burgemeester, eigen identiteit. Ja, dat speelt absoluut in Roosendaal. Niet omdat ik het zo belangrijk vind, maar omdat die inwoners... die willen absoluut dat Roosendaal zelfstandig blijft. Ja, maar en ze als... zijn ook hartstikke trots dat ze Roosendaalers zijn. Ja, maar als zijn, ze hebben hier leuker. geen eigen belastingdienst. Nee. Nee. Dus, en, en, en waar je dus BSR die die belasting doet... dan moet de gemeente eroverheen stappen om te zeggen... de belastingdienst is niet meer in mijn handen. Nou, de belastingdienst is wel in mijn handen, maar we, we, de, de taxaties besteden wij uit. Ja, en in tegenstelling in. Tot, tot sommige andere gemeenten, wij geven vaak het voordeel van de twijfel aan de burger. Dus onze taxaties zijn relatief gezien laag ten opzichte de feitelijke waarden. Ja. En zo proberen we ook zo min mogelijk weerstand en zo min mogelijk bezwaarschriften te krijgen. Nou ja, een enkeling die dienst een bezwaarschrift in en dat wordt dan gewoon afgehandeld als bij elk andere door wie, gemeente. door wie wordt het afgehandeld? Dat wordt door ons afgehandeld. Oh, dat doet u zelf. De discussie over kleine gemeenten, zegt Jan Bakker... is volstrekt achterhaald en gebaseerd op sentiment. In de partij kregen ze de taken die ze volstrekt niet kunnen aan. Dus huren ze externe in of gaan ze samenwerken? Maar dan, zegt hij, de democratische controle verdween. Nou, nee. Uh, in ieder geval hebben wij nog een opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen van 94%. Nou, ja. Ik denk dat er geen enkele gemeente is nee. die daar tegenop kan. Dus als er nu iets democratisch gecontroleerd wordt, dan is het zo'n kleine gemeente. Want iedereen kent ook iedereen en iedereen kent een gemeenteraadslid. Dus dat betekent juist die democratische controle en betrokkenheid van de burger zijn beter dan in welke grote gemeente ook. Luisteraars, wat vindt u? Moet uw gemeente gaan samenwerken of moet er worden uitbesteed? U kunt me bellen op 0800 -112 Meele naar PrimtimeApenstaat en dn.nl. En de tweets kunnen naar Hekje, Primtime Radio 1. We don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. We're done talking, then I'm done talking, so we're nog wat zeggen, Eh, Ja, maar uh, uh. ik wil dus wel zeggen, wij moeten natuurlijk samenwerken... maar dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor gemeenten van 40.000 inwoners. We krijgen nu heel veel taken in de sociale sfeer ja. uh, op ons af. Dat kunnen wij niet, maar dat kunnen gemeentes van 40.000 ook niet. Dus nee. daar wordt nu gezocht naar een samenwerkingsverband... met bijvoorbeeld de gemeente Arnhem, de gemeente Renkem, de gemeente Reden. Daar sluit ook Roosendaal zich bij aan. Dus je ziet dat het al op een groter niveau zit. En... De uitwerking vindt dan wel plaats door ambtenaren... maar de aansturing vindt per gemeente plaats. En daar zit de sociale controle op. Maar een gemeenteraadslid moet zich ook niet bezighouden met de uitvoering. Dat moet ze vertrouwen aan deskundigen toe. Dat heeft niks met democratie te maken. Democratie gaat, hoe richt je je gemeenschap in? Uitvoering laat je over aan de ambtenaren... met controle van BMW en de gemeenteraad. Meneer Blits, goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt inderdaad met Blitz in Rotterdam. Uh, ik wil nog even een oud VVD-plan naar voren halen. Die ervoor was om de hele onroerzaakbelasting af te schaffen. En dat te gaan verrekenen in de inkomsten- en loonbelasting. Zodat iedere burger naar draagkort, bijdraagt. Om het dan naar evenredigheid over alle gemeentes verspreiden. Meneer Blitz wil mevrouw Maar vooral zoals, mag ik even, mag ik even, Meneer Blitz, Blitz u mag u even, ik vind dat u, u gaat te ver door, want dan kunnen de luisteraars niet volgen. Eerste punt. Maar ik wil even een voorbeeld geven. Ja, nee, u nee, hoeft geen voorbeeld te heeft. geven. Dat gaat weer te lang duren. Als burgemeester, eerst bij u. Een oud plan, u bent ook van de VVD. Als je die gemeentebelasting afschaft en het in de loonbelasting doet... dan is het veel makkelijker. En inkomstenbelasting? Ja, loon- en inkomstenbelasting wordt het efficiënter. Nou, twee dingen. Ik vind het A voor de gemeente goed dat ze eigen belasting hebben... omdat je dan ook kunt kiezen. Maar ik ben het met meneer volledig eens dat het... qua. Uh, inningskosten veel prettiger zou zijn als een onderdeel van het grotere geheel zou worden. Maar ik laat het graag aan Den Haag over. Als Den Haag besluit afschaffen, dan leg ik me erbij neer. Mevrouw Schotters, bent u efficiënter dan de Belastingdienst? Ja, nou, dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Uh, ik denk dat wij op de manier waarop wij werken... net zo efficiënt kunnen werken als, als de Belastingdienst. Het gaat namelijk om samenwerken... en om zorgen dat je je systemen goed onder controle hebt. Dus dat betekent dat je... Uh, en, en ja, dat doet de Belastingdienst ook. En ik ben het inderdaad uh, eens met uh, de heer Klein-Molenkamp... Dat, uh, dat zien we ook bij onze deelnemers... dat gemeenten toch graag uh, zelf baas zijn van hun eigen geld. En wij zorgen ervoor dat het gewoon inderdaad... Wat hij ook al aangeeft, zo efficiënt mogelijk binnenkomt. Ja, oké, okay, nou, ik ben het helemaal met u eens. Dank u wel voor het bellen, meneer Blits. Mevrouw Smit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ik uh, ben sinds 31 juli vorig jaar opeens invalide geworden. Ik ben mijn hele leven ZZP'er geweest. Ja. En ik heb met instanties te maken hier, met name het Stadwel-Oost, maar ook een DWI en. Maar wel sorry, welke stad is dit? Amsterdam. Ja, daar woon ik. Ja, ze hebben veel te veel En ik ben nu ruim tien maanden verder... en er is nog steeds geen ene malle moer geregeld. Het DWI kan niet rekenen. WMO moest ik komen voor een driewielerfiets... en een week later moest ik komen voor het PGB. Maar is voor mij aan de overkant van de stad. En ik ben slecht de been, dus dan moet ik met het busje, komt zo. Nou, dan weet ik al gegarandeerd dat ik met de tijd thuis kom om mijn kinderen naar school op te vangen. Oké, maar in ieder maar met één oog noem je nu net het verschil tussen Amsterdam als grootste stad en Roosendaal... Je komt daar in een bureaucratie bij een ambtenaar... en dan verwijst hij naar een volgende ambtenaar... en de daarop volgende ambtenaar en mevrouw voelt zich hulpeloos. Hier kom je bij het gemeentebestuur en je wordt ontvangen... en wordt meteen gekeken, kan ik met u meedenken? Kan ik het probleem oplossen? Nou, daar is het voordeel van de kleine gemeente... het gaat allemaal sneller, het gaat ontspannender. Dat wil niet zeggen dat als het in Amsterdam afgewezen wordt... dat het hier toegewezen wordt, want daar kan ik niet over worden. Nee, nee, nee, maar, maar, maar het wordt veel soepeler geregeld, en omdat dus de, het allemaal overzichtbaar is. En als de gemeente, want nu heb je de dienst werken, inkomen... dat is een aparte dienst, zeg maar, de sociale dienst... en dan heb je de wet uh, maatschappelijke ondersteuning... en dan heeft mevrouw 30 loketten, terwijl ze het uitbesteed zou worden... mevrouw Schoters, dat zou ze bij... Eén loket binnenkomen... Ja, het is inderdaad zo, dat uh, is een mooi voorbeeld. Um, op dit moment is het zo dat onze deelnemers, hè, wat ik net vertelde... waterschappen, gemeenten en afvalstoffenheffen... de burgers moesten voorheen, als ze kwijtschelding wilden vragen... of als ze een automatische incasso wilden of een betalingsregeling... moesten ze naar al die drie die loketten. Ja. En sinds dat uh, die betreffende gemeenten zijn gaan samenwerken... samen met waterschap, is het nog maar één loket. Ze vragen één keer kwijtschelding of een betalingsregeling aan... en het is geregeld. Ja, dus mevrouw Smit, helaas, uh, u kunt niet verhuizen naar Roosendaal waarschijnlijk, maar uh, ja, wat gaat u nu doen? Nou, uh, ik heb inmiddels geleerd dat uh, afwachten de beste optie is en uh, met advocaten gooien. Oké, okay, anders in de, in de gemeente Amsterdam hebben ze een heel goede ombudsman. Misschien moet u hem maar een ja, uh, briefje schrijven. Ja, die uh, heb ik hem in rok gesproken, gestoken. Maar die kon even uh, niet helpen met dat gedeelte. Want dan moet bij de nationale versie terecht. Oh, nou, ik was gisteren <laughs> bij de nationale ombudsman. Die is ook heel goed. Ja, dat weet ik. Ja, Oké, okay, succes. Dank u, voor, dank u wel voor het bellen. B uh, uh, burgemeester, u, u, u, u, u wordt dan hier burgemeester. En dan ga je met andere gemeentes over. Zijn, er, zijn ze jaloers op Roosendaal? Nee, andere gemeentes van de omgeving zijn ook heel mooi. Nee, maar dat jullie... Kijk, je hebt nee, de, in kei, een voorbeeld. Die gemeenteambtenaren, die krijgen nu loonsverhoging. In Amsterdam hebben ze weet ik veel hoeveel duizenden ja. gemeentes. Het zijn de meeste ambtenaren van heel Nederland. En, en, en alsof die gemeente zo goed draait. Maar goed, ik woon er, dus ik mag het zeggen. Ja. En uh, uh, u, hebt, u hebt al die hoofdpijn niet. Nee, dat, dat zeggen ze me ook wel. Als ik bevoorrecht ben, ben ik ook... Uh, maar we hebben wel een hele goede samenwerking met de buurgemeente. En jaloezie hoort daar niet bij. Ze zeggen wel eens af en toe tegen mij... je hebt het wel heel makkelijk. En dat is ook zo. Want ik was gisteren bij uh, de gemeente Arnhem... heb ik ook meegelopen met de politie. Als je daar de problemen ziet in bepaalde ja. oude wijken... en als je daar ook de jeugdcriminaliteit ziet... praat je over een hele andere dimensie. Die hoofdpijndossiers zijn niet in Roosendaal... En daar ben ik ook heel blij maar op. Ik, en die... zo willen we het ook houden. En dan zeg ik, weet je hoe dat komt? Onze sociale controle is ook tien keer groter dan in die grote gemeenten van jullie. Oké, okay, dus ik kan dat niet als voordeel nemen. Nou, laat me wat vragen. Is het, eh, want ik, ik ontdekte dat er in de regio noord viluwe al veertig jaar een samenwerkingsverband is. Dus mevrouw Scholters zo nieuw is dat die gemeentes gaan samenwerken niet. Nee, dat is inderdaad ook zo. Dus, uh, kijk, samenwerking is natuurlijk van alle tijden. Het is alleen een kwestie dat je op een gegeven moment ook uh, bij elkaar vindt wat de voordelen oplevert. Wanneer wordt het efficiënter als je samenwerkt? Uh, wanneer ga je bepaalde taken bundelen zodat je dat uh, slimmer kunt doen en het uh, voordelen heeft voor zowel... De gemeente, eh, waterschap, et cetera. Maar vooral ook voor de burger. En dat is destijds ook de reden geweest... waarom bijvoorbeeld onze, samenwerkings, eh, over, onze samenwerkingsclub is opgesteld. Het was eigenlijk vooral bedoeld om meer kwaliteit te leveren aan de burger. Ja, maar dan doet u nu belastingen. Uh, wat zou je nog meer kunnen doen? ICT? Ja, inderdaad wordt in de, eigenlijk in het hele rivierengebied wordt gesproken over samenwerkingen, ICT, WMO, um, um, allerlei zaken op het gebied personele uh, aangelegenheden, zaken die te maken hebben met uitvoering. Kijk, het beleid blijft altijd bij de gemeente, maar uitvoering, ja, letterlijk, uitvoering is uitvoering en dat kan je efficiënter doen. Ik krijg van Hans Vossen een heel leuke uh, mail. Hij werkt bij Tablin Technisch Adviesbureau uit Aldenzaal. Gemeenten moeten meer sturend bezig zijn. Het bedrijfsleven kan diverse uitvoerende taken goed... en meestal goedkoper uitvoeren. Wel moet ook er onafhankelijk controle zijn van het werk. En men moet enige kennis en ervaring binnen de organisatie borgen... om het geleverde product te kunnen toetsen aan de eisen van het bestek. Ik ben het volstrekt met hem eens. Dat is ook de reden dat we die twaalf ambtenaren nog hebben. Ja. Inmiddels elf en half... Uh, omdat zij moeten kunnen aansturen aan de opdrachten. Om één voorbeeld te noemen, we, we moeten nog 40 woningen bouwen. hebben We een topman ingehuurd die ervaring heeft met tientallen gemeenten. Die is veel beter dan een doorsneeambtenaar van een gemeente van 40.000 inwoners. Ja, want die man is gespecialiseerd. En die doet het voor eigen rekening hartstikke grote drive. Dus ik ben het met meneer Vossen helemaal eens. Daar waar het particuliere bedrijfsleven ingeschakeld wordt, kijken ook daar naartoe. Dat doen we ook met bijvoorbeeld het ophalen, ophalen van het huisvuil. Ja, en werkt u, werkt u dan, mevrouw Scholters, omdat u een gemeentelijke organisatie bent... dat je toch iets meer streepjes voor hebt? He, u bent ambtenaar dan wanneer u een commercieel bedrijf zou zijn... Nee, dat is niet. Dat is niet zo. Het is zelfs zo dat uh, juist nu er ook uh, echt uh, private partijen op de markt komen op dit gebied. Uh. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, zeker, ja, zeker. Uh, je hoort net al. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, taxatie kan je bij een taxatiebureau onderbrengen. Ja. Uh, wij doen dan toevallig zelf de taxaties. Uh, dat is ook een keuze geweest. Ja, maar um, ja, het is mogelijk. Ik bedoel, er zijn keuzes om, om zaken uit te besteden. De een doet dat aan een gemeenschappelijke regeling. De ander doet dat aan een private partij. Ja. Maar je moet wel blijven controleren. Inderdaad. Wat, wat, uh, de aansturing is wel belangrijk. Nederland is zo groot als een beetje grote stad elders op de wereld. Dat maakt de gemiddelde gemeente hier zo ongeveer een veredelde wijkvereniging. Maar dan wel met BMW, inclusief de bijbehorende salarissen... en geldverslindende projectjes. Veel groter opzetten en veel zogenaamd noodzakelijke wethoudertjes... nuttig werk laten doen. Veel efficiënter en veel goedkoper voor de burger, zegt Charles. Als uh, de burger zou zeggen, hef de zaak op... want we vinden het burgemeester dat veel verdient en de wethouders ook... Dan ben ik de laatste die het zal tegenhouden. Want dan zeg ik, als de burgers opgeven willen worden, dan moeten we dat doen. Maar de burgers hebben gezegd, we vinden maar één ding in al echt belangrijk. Dat we zelfstandig blijven. Ja, dan heb je ook een burgemeester nodig. Hebben jullie zijn die wethouders parttime of fulltime? De wethouders zijn parttime. De burgemeester uh, wordt fulltime betaald. <laughs> maar ik moet u eerlijk zeggen, als ik parttime betaald word, zou ik er ook voor vrede mee hebben hoor. Ik heb een aantal samenwerkingen op een rijtje gezet. De Bel-samenwerking. De ambtelijke functie van de gemeente Blarikum, Eemnes en Laren. Die is gedaan de gemeente Veenendaal. Die heeft een samenwerking met Food Valley. Een overkoepelende organisatie tussen de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpezee, Veenendaal en Wageningen. Om de voedingsmiddelenindustrie te stimuleren. Hebben ze samen een bedrijfsterrein geëxploiteerd. De gemeente Apeldoorn doet met acht gemeenten uit de regio Saland De inkoop hebben ze gebundeld van verkeersborden, elektra, aardgas en arbeidskracht. De sociale dienst in Apeldoorn doet het met drie kleinere gemeenten. Uh, ze doen de back-office voor Brummen, Epe en Forst, En de gemeente Arnhem moet 25 miljoen bezuiniging doorvoeren. En heeft toen een heleboel diensten afgestoten en zijn durven los te laten. Ze werken veel samen met Lingewaarden, Reden, Remke, Overwart en nu Nijmegen. Die zijn in ditzelfde proces waar Arnhem in zit. Dus... Uh, dit, dit, uh, uh, dit, dit gaat gebeuren, burgemeester. Absoluut. Absoluut, en dat vind ik ook een goede zaak. Want precies wat mevrouw zegt, doe het ambtelijk samen. Stuur het goed aan op, op BNW-niveau. En uh, dan hebben we een optimaal systeem. WMO, waar heel veel dingen nu op ons af gaan komen... moet niet elke gemeente dat wiel weer opnieuw gaan uitvuren. Als Arnhem daar het voortouw neemt, samen met Renkumrede... zullen we daar ons graag bij aansluiten. Oké, okay, Bor, dat is altijd een beetje een knorpot bij mij. Die zegt grootschaligheid is per definitie verwijdering van de bevolking. Is dat zo, mevrouw Scholtes? Nee, ik denk dat je, dat je juist kunt zeggen dat zeggen... Een voorbeeld bij ons, wij, wij zijn dan vooral gespecialiseerd op het vak belastingen... Als je daar iemand uh, van onze medewerkers spreekt... die weet ook precies waar het over gaat. Uh, tuurlijk is dat bij, bij andere gemeentes ook zo. Maar bij ons is het zo dat daar zitten 65 medewerkers... die allemaal bezig zijn met belastingen. En uh, die, die uh, praten ook met elkaar. Die zorgen dat ze ook werken aan, aan, aan verbetering van hun kwaliteit. Dus ik denk dat, uh, ik denk dat ver, vergrote, of, uh, vergroting of uh, grotere schaalgroten... niet... Uh, uh, gelijk leidt tot... Uh... Ik heb het! Ik, heb, ik, ik, nee, ik, weet, ik, ik weet wat het is. Kijk, wat ze doen... Ik, ik, ik, ik zat de hele tijd te denken... want die burgemeester is echt happy-peppy... en ik denk, wat is er nou? Hoe, waarom, waarom is men een klein molenkamp zo vrolijk? Maar u, u, in uw organisatie heeft u iets... meestal als mensen grootschalig worden... dan gaan ze in grote high-rises ja. zitten... en dan gaan ze juist ver weg van de volk. maar doordat uw gemeentehuis zo toegankelijk is... en die twaalf mensen hier zijn eigenlijk... een soort coördinatoren... Dus als je uitbesteedt en je maakt het heel grootschalig... Uh, ja. zeg maar dat de belastingorganisatie het voor 20.000 doet... moet er nog steeds één gemeenteambtenaar zitten... die de be bewoner aankijkt en zegt... ik pak nu de telefoon en die belt naar de organisatie en zegt... wat voor rotzooi maak je me nou? Nou, dat is dus het punt... De lijn is heel kort. Heeft u ooit zo'n klein gemeentehuis gezien? Nou, het is een behoorlijk groot, groot gemeentehuis. Nee, nee, dat is de helft. Hebben we hebben verhuurd. <laughs> oh, de helft verhuurt aan, aan advocaat. We hebben maar oh. nee, dit kleine helftje. Oh, luisteraars, u vindt... kunt op de website kijken, daar wordt er een foto gehad. Ik dacht dat, dat het hele gebouw was. Nee, nee, nee. Veel te groot voor al die ambtenaren. Nee, dit is maar de helft van het gebouw, hoor. Ja, gebruik ik, nou, ik ben net, uh, ik heb het kantoor van BSR gezien in Tiel, mevrouw Schoters, ze zit wel erg groot. Nou dan moet ik ook weer teleurstellen, want wij zitten in het pand van het waterschap en nee. we hebben daar precies twee afdelingen. <lacht> twee ruimtes. Oh, <lacht> dus u zit toch wel kleiner. Zo zie je soms. <lacht> Maar dit is dus. De, maar, maar, maar burgemeester klik op. U praat met de mensen. Er is nu een discussie. VNG gaat straks een heel duur feestje vieren van zoveel miljoen euro. terwijl er toch geld tekort is. Uh, uh, uh, als u praat in andere gemeenten, merkt u dat ze bij u expertise komen ophalen? Je ziet soms dat kleine gemeenten ook vragen: hoe doen jullie dat? En dan zie je dat elke gemeente het weer op een andere manier invult. Maar uh, mevrouw vroeg: van zitten kleine gemeenten niet veel dichter bij makkelijke toegankelijke antwoorden? Zonder meer ja. Uh, en dat is ook de reden dat die 1500 inwoners toch bereid zijn mijn salaris te betalen. <laughs> Mevrouw Schotters, dus laatste vraag, ik moet afronden. Uh, hoe, hoe groot kunt u groeien met BSR? Kunt u, kunt u to ook tot de provincie Friesland en Limburg gaan? Of moet u het hier in deze. Ja, wij kunnen gewoon groeien. Ik bedoel, het betekent dat je, je kan eigenlijk overal in Nederland uh, aan de slag... want ja, tegenwoordig met automatisering kun je alles regelen. Maar we starten in onze regio en uh, we gaan rustig aan verder. Nou, u bestaat nu vijf jaar. Wat denkt u? Dat, uh, blijft u nog bestaan of gaan ze u de nek omdraaien? Nee, wij, wij blijven zeker bestaan. En wij werken steeds meer samen met, uh, met andere partijen... want ook wij werken samen. <laughs> Ik dank burgemeester Molenkamp en mevrouw Schoters, alle bellers, deelnemers... en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers... ...van de publieke oproep. Redactie Aards, Fatima Bayer, Mario Suilen, Nick Harbers... ...en Marianne Bakker, die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport Wim de Veter. Zo meteen krijgt u Dora Meegens, daarna Felix Beurders. Lusteraars, morgen hebben we echt een prachtige, fantastische uitzending... ...met hele mooie mensen. U moet echt luisteren. En op de achtergrond hoort u dit niet, want dit slaat voor mij... ...op de hele discussie over samenwerkingen van gemeenten. Het is allemaal onbegrijpelijk. Tot morgen. Namaste. Dag.